4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister Leers wil voortaan de lokale situatie van asielzoekers... meer kunnen meewegen als hij moet beoordelen of ze in Nederland mogen blijven. Op Radio 1 zei hij dat hij daarover een brief stuurt aan de Tweede Kamer. De minister heeft al de bevoegdheid om mensen een verblijfsvergunning te geven... als ze niet voldoen aan de regels... maar hun individuele situatie wel bijzonder schrijnend is. Een commissie adviseerde Leers om ook te kijken naar de mate... waarin mensen zijn geworteld in hun Nederlandse omgeving... Aanleiding is het geval van de familie Jilmas in Maastricht. Als burgemeester van die stad zette Leers zich in voor dit Koerdische gezin. Als minister zei hij dat hij er niet kon helpen. In grote gast in de provincie Groningen is een paraglider neergestort. Hij brak daarbij zijn been. De paraglider van 42 was vanochtend opgestegen in Doezem. Kort daarna kwam hij in de problemen door de sterke wind. De paraglider wilde een voorzorgslanding maken... en botste op een industrieterrein tegen een metalen hek. De luchtvaartpolitie onderzoekt het ongeluk. De paramotor is in beslag genomen. Op een markt in Amstelveen is gisteren een juwelier beroofd... van twee koffers vol sieraden met een waarde van 125.000 euro. De vrouw kwam er bij het opruimen van haar kraam achter... dat de koffers vol goud en zilver weg waren. De juwelier stond al 48 jaar met haar juwelen op de markt. Ze was nog nooit beroofd. De daders zijn spoorloos. De laatste vier afvallers van het Nederlands elftal zijn bekend. Het zijn Siem de Jong, Vernon Anita, Adam Maher en Jermeen Lens. Onder andere Ron Vlaar, Jetro Willems, Wilfred Bauma en Luciano Narsing... gaan wel mee naar het EK. Van de 27 spelers die in Lausanne trainden moesten er nog vier afvallen. Bondscoach Bert van Marwijk had al gezegd... dat hij de namen van de afvallers bekend zou maken... voor het oefenduel vanavond tegen Bulgarije. Het weer, veel zon, het is 22 graden in het noorden tot 25 in het binnenland... Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot een graad of 10. Ook morgen veel zon, dan in het oosten... later op de dag een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 2,8 via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Mijn moeder heeft multiple sclerose...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 Het Dansfestival van Scapino. 4 tot en met 7 juni in de Rotterdamse Schouwburg. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Het moet voor Dana Linse zijn alsof ze weer in Cannes is. Want het is echt fantastisch weer. We zitten hier uh, in een zonovergoten carré in de Amstel-foyer. Uh, je bent gisteravond teruggekomen uit Cannes. Ja, en nu zit ik hier onder een parasol binnen. Dat is stukken beter dan in Cannes, waar het vooral veel heeft geregend. Dat ja, was slecht weer inderdaad, ja. Maar voor de film is dat goed. Dat is fijn, ja, fijn. dan zit je in donkere zaaltjes uh, binnen. Ja, uh, Thomas Verbocht is, uh, is ook een filmdeskundige, zou je kunnen nou, dat dat je wil de, zeggen. Uh, nou, nee, voor, nee, voor deze keer wel in ieder geval. Ja, ja, jullie hebben me in die hoedanigheid uitgenodigd. Maar ja. ik zou niet U voorzichtig dat ik dat ben hoor. Nee, nee, je bent, uh, laat ik het dan zo zeggen, on-the-road deskundige. Want ja. een van jouw favoriete boeken van uh, Jack Kerouac is uh, verfilmd. Uh, en uh, die film is uh, deze week gaan draaien. En je hebt hem voor ons gezien. Maar daarover later meer. Uh, en later ook meer over de bus. Uh, want Kees Hulst zit met zijn collega's van Het Diner in de bus... op weg naar, uh, naar een voorstelling. En daar bellen we, bellen we straks mee. En 80 seconden van Matthijs Leeuwens, die krijgt u ook nog... Uh, maar eerst uh, ja, wil ik het met, uh, met Dana over, over kan hebben. Want um, dit weekend wordt dan daar bekendgemaakt welke film de, de, de Gouden Palm uh, wint. Dus welke uitgekozen wordt door de jury tot beste film, dat kun je wel zeggen. Even, hoe, hoe kijk jij toch op het festival? Want het weer was dan wel knudden, maar de films waren hopelijk wel beter. De films beter. waren beter ja? dan in ieder geval dan het weer. Maar ik vond het ook sowieso een hele sterke competitie. Het is ja? natuurlijk altijd ongelijksoortig, want er zijn films die op het laatste moment blijken tegen te vallen. Maar... Ik denk altijd, als ik uit Cannes kom en ik heb vijf echt goede films gezien... wat dit jaar met gemak gehaald is... Dat is een mooie oogst. Is, dan uh, is, het een, is het een mooie oogst. En uh, daar zaten er ook nog vier films van in die competitie. Want er is natuurlijk altijd van alles te grasduinen uh -huh. in de andere uh, programma's. Ja. Dus die jury, die zal nou, wel een beetje klaar zijn met uh, beraadslagen... onder leiding van de Italiaanse filmmaker Nanni Moretti... die natuurlijk al uh, Berlusconi en De Paus heeft geportretteerd... die heeft, het best, uh, heeft best een lastige klus. ja. Ja. Welke films sprongen eruit wat jou betreft? jullie zijn vijf films die je sowieso hebt gezien... die echt de moeite waard waren. Nou, de film die er echt helemaal bovenaan zit... en die wat mij betreft ook moet winnen, is Amour van Michael Haneke. Mm. Wat ik werkelijk, als ik erover ga praten springen... volgens mij de tranen weer in mijn ogen. Schitterend portret van één... Uh, ouder koppel in, uh, in, uh, in Parijs, waarvan uh, de vrouw ziek wordt. En eigenlijk moet je daar niet eens meer over vertellen dan dat. Want dan gaat het over zorg naar het einde toe en uh, wat je voor elkaar over kunt hebben. En Hanek is altijd heel erg kritisch op hoe mensen met elkaar omgaan. Maar dit is zo menselijk en humanistisch gefilmd dat het denk ik ook voor iedereen... Die, die zorg moet dragen voor iemand. En tegelijkertijd ook voor de hele maatschappij... waarin we zorg voor elkaar moeten dragen. Een hele belangrijke ja. film is. Haanlijke, ah, die kennen van onder andere Die wijze de Band. Die wijze Band, Funny Games... Hm. is altijd, altijd een beetje aan het stoken ja, is... Die eigenlijk ja. in hoe mensen in elkaar zitten. En nu heeft hij dat allemaal laten vallen... en heel puur gekeken, oké, okay, als er niets meer overblijft en je moet voor iemand zorgen, wat doe je dan? En dat is natuurlijk niet altijd alleen maar een mooi proces... maar dat laat hij heel sober zien. Dus doe daar die gouden pol maar naartoe... als ja. ik nog even invloed kan hebben op uh, de jury. En dan mag je ook nog een beste acteur uh, kiezen. Matthias Schoenaerts, die wordt over, overal uh, genoemd. Uh, genoemd ja, die ja. heeft een prachtige rol natuurlijk in uh, de rouillé doux een nieuwe film van uh, Jacques Audiard. Mm -hmm. die denk ik heel erg bekend is geworden met het gevangenisdrama Een profet. Een profet? Oh, ja. Ik weet, Hij doet dat prachtig, maar Matthias Schoenaerts is een acteur... die zijn hele volle lichaam en, en geest kan inzetten om uh, gestalte te geven. In dit geval een, was hij toch precies ook die Rundscop, acteur? Precies, Oscar genomineerd. En ja. nu, uh, een Toen jongen... was hij op een bananendiëet, geloof ik, om extra uh, ja. gespierd te worden. Hij is nu ook stevig, want hij speelt een uh, straatvechter... <hijf> en ook een beetje een straatjongen. Die, die klappen niet alleen letterlijk ontvangt tijdens allerlei gevechten... maar ook van het leven. Behoorlijk hardhandig. Ja, die heeft best concurrentie, onder andere van de Franse veteraanacteurs van Louis Trentinant, die ja. dus in Amour van Haneke een rol speelt. Dus wat gaat die jury? Gaat ze voor het bekronen van uh, oude veteranen... die nog een keer mogen schitteren, of voor, voor jong talent... Dat zijn denk ik wel twee hele opvallende acteerprestaties bij de mannen geweest. Ja. En uh, voordat ik je wil vragen hoe het met de Europese en de Amerikaanse cinema tegenover elkaar staat... even over de, de dames. Is er een uh, kans hebben voor, een, uh, voor de beste actrice? Nou, bij de beste actrice, er is natuurlijk Isabelle Huppert... die ja. een hele mooie rol speelt in een, uh, in een Koreaanse uh, film... waarin ze eigenlijk drie rollen speelt... die ook nog eens een keer in elke scène iets, uh, iets anders moeten meemaken. Maar dat zou een veilige keuze zijn. Maar er is ook nog een andere Oostenrijkse film... Die Heet Paradies van Ulrich Seidel. Net zo'n provocateur als, als Haneke. En die heeft nu een aantal wat gezette dames op leeftijd gevolgd... die naar Kenia gaan om daar te genieten van de warmte... en de mooie Keniaanse jonge mannen. En um, de actrice die daar de, de hoofdrol in speelt, Margarethe Tiesel... Die doet iets heel dappers. En ook weer zonder dat het op exploitatie hmm. lijkt. Maar die zet haar volle, letterlijk naakte lichaam in. En, en portretteert toch iemand voor wie je heel veel kan gaan voelen. Aha. Dus ook daarvan denk ik, nou, jury ga, zie dat soort prestaties. En Isabelle Huppert, uh, dat, dat komt nog wel eens. Ja, goed. En dan even over die, die, die Europese cinema tegenover de Amerikanen. Want de openingsfilm was vast van Wes Anderson, dat is een Amerikaan. Met Bruce Willis wat ik een brengen. heerlijke film ja? vond. Er zijn eigenlijk dit jaar heel veel kan-films... die al de komende weken uitgaan. Dus wat dat betreft kan de bioscoop. Kan on the Road, is, uh, on the road, road vorige week, ja. volgende week Moonrise Kingdom... Hmm. en dan komen ook nog uh, Cosmopolis van David Cronenberg... en dus die rouillet uh, aan het einde van de maand. Dus de filmliefhebber kan zijn eigen... Kan, uh, kan die uh, wel uh, naspelen. Behalve Moonrise Kingdom waren er ook wel een aantal andere... Amerikaanse of Engelstalige producties met sterren natuurlijk. Want je moet altijd Brad Pitt en Nicole Kidman hebben. Natuurlijk over de road lopen. Maar ja. die vielen toch... Daar was eigenlijk ook wel de consensus bestond daarover. Die vielen allemaal wat tegen. Terwijl uit Europa kwam er iets meer durf, iets meer vorm... en iets, ook af en toe gewoon iets meer wild. En dan denk ik, jongens, heerlijk als een film grandioos uit de bocht kan vliegen, maar tegelijkertijd ook je het gevoel geven dat je dat alleen maar in dat donker van die bioscoop uh, mee kan maken. Even genoemd moet worden is Holy Motors van uh, Franse regisseur Leos Carax. Uh, heeft uh, 13 jaar geen film gemaakt, maar ooit Juliette Binoche op de kaart gezet, bijvoorbeeld met Les Amants du Pont Neuf. En die nu een hele wilde film heeft gemaakt. over een man die in een limousine door Parijs rijdt. en zich voortdurend vermomt. En dan denk je. ja, daar is film dus voor bedoeld. Dat je met kleur en geluid en alles kunt werken. en niet op een Star Wars-achtige manier. maar op, e op eentje waar die echt lekker onder je huid gaat zitten. Ja, ja. Ik ga straks met Thomas over de, de enige echte road movie on the road te hebben. De, de, de, de moeder aller road movies, zou je kunnen zeggen: Nederlandse road movie, uh, Jackie. Die, die is er, niet die, die doet het goed, hè? Maar waarom is die dan niet in kant te zien, bijvoorbeeld? Of is dat heel naïef? Oeh, dat is ook best wel ingewikkeld om dat te ja? zeggen. Nee, die, dat is natuurlijk. een. Ik, wat ik opmerkelijk vond aan die film. was dat hij heel goed dat, dat visuele jargon. dat gevoel van on the road zijn. wist uh, weer te geven. Maar dat is natuurlijk nog niets vergeleken met wat je daarin kan zien. Want dat is, dan, dat is echt de eerste klasse. van... Dat is toch uh, een andere categorie. En als je daar teleurgesteld bent over een film. dan is hij eigenlijk vaak nog. Veel beter dan heel veel wat er in de rest van het jaar. De lat ligt erg in hoog, de bioscoop. Wat dat komt. betreft. Ja, ja Jackie is, wel, is de moeite waard. Film van Antoinette Beumer. Met de zusjes van Houten, Carice en Jelka. Goed, eh. Uh... Ja, die palm dus dit weekend. We wachten het af. Hè? Stel nou dat het niet die, die film uh, wordt van, uh, van Haneke. Is die andere kans hebben? Wie, nou, dat? Ik, misschien dat die jury inderdaad Holy Motors gaat ja. te kiezen, te kiezen. Er is ook nog een Roemeense film, Beyond the Hills. Dat is ook wel weer zo'n heel heftig verhaal. Waar gebeurde uh, exorcismezaak? Een meisje wat uh, in een klooster uh, de duivel moest uit haar gedreven worden... en, uh, en stierf onder dat uh, verschrikkelijke regime. En dat is van een andere uh, kant. Uh, ja, favoriet uh, Christian Moonjew, die ook hmm. al met een film vier maanden, drie weken, twee dagen, die over abortus nee. ging, ja. ooit indruk heeft gemaakt. Die, in ieder geval, denk ik dat Amour en Beyond the Hills die eindigen nu het hoogste in de lijstjes van de critici. Dus. Daarna maar eens kijken wat de professionals ervan vinden. Goed, dit weekend wordt het bekend. Dank je wel. Uh, ja, dan kunnen we meteen door. En praat ook vooral mee over On The Road. Want die heb, je, heb jij ook uh, gezien. Ook gezien, heb uh, hem ja. Je gezien in Cannes gezien natuurlijk, hè? Nee, oh, ik heb hem al, dat mag ik volgens mij nu wel verklappen. Echt al weken voor het festival en ook de regisseur geïnterviewd. Ja. Maar dat moest geheim blijven. Want dat moest daar met een knal in Kan worden gepresenteerd. Ja, want maar ze hebben er wel een marketingcampagne uh, van, van, van gemaakt. campagne van jezelf ze tegen aangegooid. Ja, we ja. kregen zelfs op de redactie van Opium... Uh, persoonlijk gestelde uitnodigingen. Van, uh, getekend door... Uh, door Jack. Door ik Jack. ook. Ik was heel verbaasd bij thuiskomst <laughs> dat ik opeens see you in kan, Jack ja. op een aanzichtkaart vond. Ja, heel bijzonder. Ja, goed. Nou, het, is, het is een van de lievelingsboeken van, uh, van uh, Thomas Verbocht. Misschien wel het lievelingsboek. Nee, nee, nee, dat is, is het niet. nee, dat is het niet. Maar het hoort wel bij mijn top 10. Het is legendarisch natuurlijk. De tocht, de roadtrip met de rugzak uh, ja. van, uh, van Jack Kerouac en uh, zijn vrienden uh, door door Amerika. Veel drank, veel drugs, veel vrije seks. Um, wat, wat, wanneer las jij dat boek voor het eerst? Weet je dat nog? Wanneer ik het voor het eerst las? Ja, uh, ja volgens mij... Uh, 68. Mijn hm. vader had het op zijn bureau liggen. Hij had het gelezen en was er zeer van onder de indruk. En ik las toen die bedwelmende, de laatste Alinea... waar de hele wijdheid van uh, Amerika wordt beschreven. En uh, ik, ik had nog nooit zoiets gelezen. Dus toen ben ik ook begonnen... En uh, las, ik werd gelijk betoverd door het ritme van het boek. Aha. En ik, ik las het ook volgens mij in, in, in, in, in één dag uit. En uh, ja, toen wilde ik dat uiteraard ook. On the road. En, en een jaar later zag ik Easy Rider. Dat, wil je ook. Dat, dat, dat, dat dat Je hebt ook motor gekocht. Dat nee, dat is. allemaal niet. Maar, ik, maar ik, vond het, ik vond het allemaal wel. Uh, dat ik zou zeggen dat, dat, dat je losmaken van je, van je beschermde opvoeding. Ja. Uh, van, van, van een maatschappij die aan, van regels aan elkaar hangt. Dat, dat, dat, dat, dat had ik natuurlijk ook heel erg. Ja, is het dan, daarna meegegaan in je rugzak? Inderdaad, uh, door Europa trekkend? Nou, ik, ben, een, ik, ben, ben, ik ben niet zoveel door Europa getrokken, maar het is wel vaak meegegaan. Ja, ja, ja. Vanuit Nijmegen. Ja, ja, ja. Nee, ik heb het vaak ook herlezen. En, ja. uh, ook, ook wat ik je net zei. Vanwege dat, want dat is... Dat is de, um, vanwege de, de, de, de beat van het boek. Mm. Hè? En, uh, en dan kom ik gelijk maar, maar een bruggetje naar de film. Natuurlijk. Als dat mag voor jou. Graag. Uh, want uh, ik, ik, ik, heb, ik, ik heb heel veel goed, goede woorden over voor die film. Maar dat mis ik wel een beetje. Het ritme. Ik, ja, ik vond het ik vond wel een beetje een trage film en ook niet, ik hem ook niet zo rafelig, niet zo schurend als het boek. Maar wat, wat is dat schurende? Kun je dat aangeven? Van het boek? Ja, gewoon het gevaar van het onbekende. Hmm. Hè? Het, het gevaar van een, van een toekomst die, die niet, niet, niet zijn armen openstrekt naar je. Dat, dat, dat mist ik allemaal een beetje. Maar, maar kijk, als je houdt van prachtige, mooie Amerikaanse landschappen... en hele goede acteurs, en ook wel, natuurlijk, het, het, het, het, het verhaal van Keroch wordt wel verteld. Maar het is niet... Het boek van uh, het, het meer het verhaal. Over het verhaal van het boek. Aha. En nou ja, dat, dat is ook heel genietbaar. En, en um, het had iets korter gemogen. Maar um... ja, dat, dat had ik ook. Ik vond uh, het was wel heel veel. On ja. the road. Ja. Dat klinkt een beetje lullig. Maar uh, op een gegeven moment dacht ik: van, Oh jee, ze gaan niet toch nog, nu weer op reis. Ja, maar ik wist dat het nog een keer zou komen. Ze moesten nog naar Mexico. Naar Mexico. Ja, ja. Ja. ja, en, en uh, dat, dat was ook wel een heel essentiële um, passage in die film. Want daar, daar is, dat is ook een beetje de, de, dat, dat, dat de vrienden die dan in, in het boek Cell Paradise en. en um, dien moriette die, die, die dat, dat is eigenlijk het afscheid dat, dat dat ze uit elkaar gaan ja en en die die dien komt nog wel een keer terug om om zelf te zien maar dan is Sal al opgenomen in een in een in een, een, een geordende maatschappij ja, en dan dat is ook eigenlijk het afscheid van um, dat onbezonderde, dat avontuurlijke. Ja, die Dean die Moriarty, die, die, die, uh, ja, die, die is heel... Uh, dat is een beetje het grote voorbeeld voor, voor die cel, hè? De, ja, uh, cel ik, ik, moet, ik moet het zo zien. Kijk, op een gegeven moment... Carrick is de jaren 40, naar New York gegaan om te mm -hmm. studeren. Hij was een hele goede atleet. Dat, dat, dat mocht, dan, mocht je, de universiteit had je dan graag. Maar al gauw, dacht, hij had al een novelle geschreven die niet was uitgegeven. Maar hij wilde wel schrijver worden. Hij wilde ook weg van de universiteit... Kwam in New York ook um, uh, Ginsburg tegen, ja, William Burroughs. Ja, die dichters, en, ja, ja. Elf, Dat was echt zo'n clubje. Mm -hmm. hè? En, en, en, en daar kwam op een gegeven moment die Neil Cassidy. Zo, zoals hij in ja, het, bij, het boek heet. Ja. Ja. Ja. Die ook schrijver, die heeft nooit iets ja, Heel weinig dingen gepubliceerd. Maar dat was zo'n jongen, ja, die, die wilde ze allemaal zijn. Hè? Dus die, die, die had, die, hij um, maakte zijn geld met het stelen van auto's en zo. Allemaal loesje Handel. Ja. Maar ondertussen had hij een, een levensvisie. Waar je overigens heel veel op aan te merken valt. Hoor. Maar die, die, eh, want hij was ook, was ook een enorme egocentrist. Hmm. Maar, eh, ja, maar, maar wij, wij, wij, Ten opzichte van vrouwen bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, zeer ja, zouden... ja, Dat moet je jou ook aanspreken. Dat was hij bepaald niet, uh, niet een heer. De dames die werden gewoon aan alle kanten gebruikt. Regisseur Walter Salles die had daar eigenlijk een heel andere opvatting over. Want toen ik hem dus interviewde, zei hij... nee, die vrouwen die waren wel heel zelfbewust. En dat waren wel voorloopsters van de seksuele revolutie. Wow. Hm. En ja. die wilden het allemaal zelf. In de film is dat ook wel ietsje anders dan in het boek. Maar ja. inderdaad, de, de dames die zijn uh, om, te, om te hebben en te gebruiken. Ja, ja, en... ja goed, dat doet die, uh, Dean, uh, die bad boy Dean doet dat uh, volop. Figo uh, uh, Mortensen, die... die uh, um... Uh, die speelt William Burroughs, ja. althans het karakter wat daarop gemodelleerd is. Hey, hey, hey, geweldig de... hoor, Doe ook die stem, Doe, uh, ja. die, die, die, die lijzige, koude stem. Ja, laten we het even naar de... luisteren want ja, okay. hij zegt op een gegeven moment zegt hij iets over, over die Dean... en hij, hij, hij zegt nou, eigenlijk, is, we moeten hem niet groter maken dan hij is. Nee. Dean does not feel responsibility towards others. He does not know the concept. He gives illusions. Tricks. Maybe that's because you're not seeing what's really holy about Dean. Oh, so he's a holy man now. Een religious figure in je eyes. Ah, oh, paradise. Kom op, paradise. Hoeveel normaal ja. Ja. Ja. is gewoon een loser van je wel. Of althans... Ja, ik ook weer te veel. ik snap dat... Zet het dat, een dat, beetje scherp aan. Dat William dat zegt, ja. Of, of, ja. ja. Old, old Bull Lee, zoals in, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. in de film. Kun jij, kun jij je voorstellen dat het zo lang geduurd heeft... voordat uh, dit boek eindelijk verfilmd werd? Ja, dus die, de, de moeilijkheid is de keuze van... van hoe, hoe doe je dat? Kijk, een feit is natuurlijk het boek... één lange, gestileerde monoloog monoloog-interieur. En, maar hoe, hoe maak je dan daar een, een, een verhaal van? Mm. En, kijk, en het, het boek is ook natuurlijk ook een explosie van allerlei gedachten en dingen. En, maar, maar toen. Ik, ik, ik, misschien schreef jij dat wel daarna? op een gegeven moment. Ja, de regisseur heeft de keuze gemaakt van. Ik, ik, ik, ik vertel het verhaal gewoon na of zoiets. Hè? Dat was het, ja. Nou ja, dat heeft hij in ieder geval wel meer gedaan. Want um, Kerouac zelf heeft ooit aan Marlon Brando ja, een brief ja. geschreven... waarin hij hem smeekte om de rechten van het boek te kopen en er een film van te maken. Maar waarin hij ook zei, maak er in godsnaam één reis van. Dus ja. eigenlijk aanbieden van, doe het anders dan ik het heb gedaan. Ja, ja. En Walter Salles die, he, is ja. behoorlijk trouw gebleven aan het boek. En wat mm -hmm. je zegt, een, een, een voice-over is, is niet een heel fijn film middel, nee. want dan ga je toch heel snel horen wat je moet voelen en wat ja. je moet zien... Ja. terwijl je het natuurlijk als filmkijker liever wil beleven. En wat door dat boek goed lukt, omdat ja. je dan namelijk... dan zit je erin. Dat vind ik, nou, dat vind ik, vind ik heel, heel juist getepeerd. De, de, de beleving is volstrekt slecht anders. Hm. Overigens is trouwens over dat aanbod van Brando... Eh, ook zelf wilde ook meespelen in die film, hè? Kijk, en wie wilde die spelen? Ja, ja, ja. Want dat weet ik dan weer niet. Nou, Zichzelf. De... Zich Zich ja, ja, ja. O oh, ja, dat is redelijk aanmatigend. Maar ja, het is wel ook wel heel mooi. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Want uh, Francis Ford Coppola had iets van 40 jaar 40 lang... 40 jaar? heeft gekocht, ja. En er zijn diverse scenaristen aan het werk geweest. Maar, maar niemand heeft dat gelukt. Uh, Goed, even tot slot kort. Geslaagde film... Ook ja, ook geslaagd omdat we het nu weer over dat prachtige boek hebben. Ja. Maar, ja, ook wel, maar ook gewoon uh, omdat het een goed gemaakt verhaal over het verhaal is. Dus ja. daarom toch aanbevolen. Maar het boek liever dan de film? Ja, absoluut. Ja, en jij? Uh, ik ga wel voor de melancholie van de film. Dus dat is ook wel iets wat in het, in het boek zit. Dus het is, minder, uh, het is minder beat en het is minder rock'n'roll. Maar dat gevoel van verlies, wat eigenlijk ook door het boek heen uh, speelt... dat voel ik ook heel goed in de film. En dat ja. spreekt me wel aan in hoe dat is gedaan. Ja, ja. goed. Dank, ja, dank jullie wel. Thomas, dank je wel. Ben je nog met een nieuw boek bezig op de hand? Ja. Ja, daar ga je niks over zeggen, zeker. Nee, dat, dat, is de, dat, dat doe ik niet. Nooit een goede verzoeker. Ja, ja, nee. ja, Goed, dankjewel. Dit is opium. Ja, in de 80 seconden uh, vandaag een liedjeschrijver. U weet, 80 seconden geven wij, 1 minuut en 20 seconden geven wij weg aan, uh, aan een talent om hier te vullen, hier in Carré, in de, de Amstel foyer. En wie is het vandaag? Een liedjeschrijver. Hij won al ooit de publieksprijs bij de Grote Prijs van Nederland. Brengt in juni zijn derde album uit. Cabaretier en muziekliefhebber Dolf Jansen... die kent hem en die beveelt hem bij ons aan. Als je je vorige cd Wachten op de Klap durft te noemen. Als je, als je liedjes maakt met prachtige titels als Het Geen Ik Vrees, Kwart voor Negen, maar ook uh, De Wekker. En het gaat al weken goed. Dan voel je aan, ben een hele grote. Dan ben je een hele grote. Matthijs Leeuwens is een hele grote. Maakt prachtige teksten. Maakt hele mooie liedjes. Maakt dingen die nergens meer gemaakt worden behalve in het hoofd van Matthijs Leeuwens. En moet door de hele wereld gehoord worden. En daarnaast is hij ook nog favoriet artiest van Afslag Tunde Rood op Radio 6 op zondagavond. En ik ben er trots op dat ik zijn fan mag zijn. En andersom ook. Matthijs seconden. Bevand. Ja, ik zal die nou nog een keer noemen. Matthijs Lewis. En daar is hij dan. En ik voelde meteen. Oh, er is hier iets anders. Er is iets ontvreemd. Het kostte een keus. Voor ik wist wat het was. Wat minuten van stilte. En één traan. Op het boek dat jij las.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 Jij loogt. Of als je bloost en je vecht zonder kracht. Voel dan. Oh, Matthijs, dat was heel mooi. Hart was het laatste woord. Het viel misschien een beetje weg door de, door de harde, harde gong, Matthijs Leeuws. kom even hier aan tafel zitten. Je hebt een stem, alsof je tachtig uh, bent. Oh, nou ja, ik hoop nu naar huis te kunnen wel met deze benen eigenlijk. Ja, toch wel. Ja. Ja. Zonder rollator nog. Ja, Zonder rollator. Ja. Nee, maar is wel zo, je hebt een hele doorleefde stem, toch? Vind je, vind je niet je... Uh, ja, ja. Ik ja. heb hem gekregen. Ja, je doet er niks aan. Nee, ik, ik dus, doe er niks aan. Onderhoud dus, je nee. het wel op een bepaalde manier ook nog? Of, uh. Nee, ja, ik probeer iets minder naar de kroeg te gaan eigenlijk. Dat is juist niet goed. Dolf is uh, erg enthousiast en hij is niet de enige. Uh, maar, maar toch ben je nog relatief onbekend. Ja. Hoe komt dat? Ik heb geen idee. Nou, Mijn platenmaatschappij is overleden vorig jaar. Ja, misschien heeft dat er iets mee te maken. Ja, die hebben nog een hele voorraad liggen van die LPs. Ja, en ja. die moet ik nog terugkrijgen. Ja, want L, LPs, brengt je derde album ook op vinyl uit, hè? Bewuste ja. keuze. Ja, zeker. Ja. Uh, CD is, nou ja, zoals we weten, nu dus wel uh, overleden. Dat ja. is klaar. Uh, dus uh, meer op internet, meer gratis, meer naar het volk toe... En voor de paar mensen die mij dan al wel kennen, die willen iets vast kunnen houden en iets bijzonders. Ja. En het feit dat je, twee, dat je op een LP uh, twee kanten hebt, is dat ook nog mooi uh, wat betreft karakter? Zijn het dan twee verschillende hele uh, Ja, op de ene kant staat een, een punk album en op de andere kant staan dit soort liedjes. Weet je serieus? Een beetje wel. wel? <laughs> ja. Dat was maar een wild guest. Die is nou maar nou wel ja, Jackal uh, en Hyde een ja. beetje. Ja. Ja, we hadden van de week een vinyldag bij de AVRO, uh, donderdag. Uh, alle programma's uh, van Radio 2 tot en met 6 die, die werden uh, vanuit het uh, Vondelpark uitgezonden. Oh, uh, en werd alleen maar vinyl gedraaid. Uh, ben je zelf iemand die nog veel platen draait? Ook? Ja, heel veel. Ja? Ik hou van, van vinyl. Ja. Ja. Thomas, jij lijkt me ook wel iemand die vinyl veel draait. Ja, nou, maar, maar ik heb een paar geleden bij een, bij een binnenbrandje 2000 uh, platen ben ik kwijtgeraakt. Daarnaast is de liefde een beetje bekoeld. Want jij dacht, om, ik, ik, ging, ik ga niet 2000 langs bijkopen. Dat kon ook niet. Maar het vroeger ja, het, voorheen wel, altijd. Ja. Ja, ja. Dat vond ik veel prettiger. Ja. En, en daarna, jij van de vinyl of ben jij toch wel echt van de mp3's? Ik en ben de... echt verschrikkelijk. Ook heel erg YouTube en alles illegaal downloaden vind ik een groter probleem. Maar hmm. luisteren, dat is maar hoe je het binnen kan krijgen. Oké. Okay. Goed. Uh, ja, ja dank dat je wel dat je hier kwam optreden. Voor Bedankt ons. voor de Matthijs Leeuwens. Ja, ja, heel graag gedaan. Uh, uh, en succes met de, met de carrière. Dank We je. willen meer van je horen. Dat is duidelijk. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met Kees Hulst, die is onderweg naar het uh, Stadstheater in Zoetermeer... want daar speelt hij vanavond in de toneelbewerking van het diner... naar de besteller van Herman Koch. Kees, goedemiddag. Ja, Goedemiddag, ik mag hopen dat het niet zo is... want uh, wij staan op punt om naar Tilburg te gaan. Oh, nou, in Zoetermeer wordt het echt op je gerekend. Nee hoor, dat is een vergissing. <laughs> Maakt me gek. Sprak dat kan van niet, een... want die heb ik eer gisteren gestaan. Uh... Ja. ja, nou ja, goed. Was het, was het leuk overigens in Zoetermeer? Het was hartstikke leuk, vooral ook, ja, er het het ging wat mis op een goed moment. Ik uh, was nog even vijf minuten bezig en toen kwam uh, Freek de Jonge het toneel op... Oh. om te vragen of ik de eigenaar was van een rode Mercedes die zijn lampen had aan laten staan. <laughs> ja, nou, ja het, dat, dat gaat, hij had even niks beters te doen. En ik, goed, mijn collega Poikie Fransen wilde mij denk ik een poets bakken... Ja door me eventjes... Ja, me uit je eventjes, concentratie uh, te, te halen. Nou, ja, ja, ja. Dat ken ik wel vaak. Ja. Me. Maar heeft, heeft jullie uh, samenwerking inmiddels... want jullie spelen de voorstelling al een hele tijd... inmiddels uh, dit stadium bereikt... dat je elkaar uh, een beetje uit je concentratie probeert te halen? Nou, het is niet... Het, nee, we, we, we spelen wel elkaar... we dagen elkaar wel allemaal uit. En dat is uh, tenminste in het spel. En het, dat in principe moet... Dat komt dat altijd ten goede van de voorstelling... en van het stuk ook... En, en uh, mensen hebben daar over het algemeen een zeer spannende uh, belevenis. En sommige dingen gaan fout en sommige dingen kan je een beetje sturen. En ja. iedereen uh, weet precies wat hij doet. En het is fijn om een beetje chaos te creëren uh, die overzichtelijk is. En ja, ja. Ja, om de, de symfonie van de voorstelling goed tot zijn recht te laten komen. Ja, dat is natuurlijk ook het mooie dat van dat live gebeurt? theater. Hè? Dat je, het is elke avond natuurlijk toch weer anders. Tuurlijk, precies. ja dat, dat, dat is natuurlijk het mooie van het toneel. Dat ja, het zeg... maar één keer gebeurt. Ja. Je zei je zei je kunt op het punt om naar Tilburg te vertrekken. Uh, gaat dat uh, gezamenlijk met Lies Visserdijk en René Fokker en Porgy met z'n vieren? Uh... Ja, meestal wel. En met Evert van der Meulen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, met z'n vijven worden we... En dan hebben we uh, van het impresariaat van Hummelink Stuurman... die uh, hij heeft dan een, een, een aftans amerikaans busje... waar we dan <laughs> door een chauffeur mee naar de... Voorstelling worden gereden. Okay. Dat is op dit moment redelijk goed, gaat dat? Behalve dan dat de Airco het helemaal niet doet. Aye. Dus we staan nu lekker in de files te bakken. Maar uh, op zaterdag gaan we dus wat later, vanwege uh, het feit dat, we, dat er geen files nee, zijn, hopelijk. Nee. Hopelijk. Nou goed, veel plezier ja. vanavond in Tilburg in ieder geval. Dankjewel en uh, van harte welkom. Ja, nou wie weet. Ja. Dankjewel, binnenkort Kees. binnenkort uh, in Amsterdam. Binnenkort in Amsterdam. Het diner. Gaat dat zien. Mooie voorstelling. Uh, dit was Opium voor vandaag. Ik dank Dana en Thomas voor jullie aanwezigheid hier. Uh, straks uh, Robert Mede met het Sportforum. Robert, wat ga je doen? half vijf? Ja, nou, het Sportforum dus met Ivan van Duren van V.I. Tom Boots, Jan van Halst gaat het natuurlijk over uh, oranje. Over de afvallers die vanmiddag bekend zijn geworden. Ja. Uh, de handbalvrouwen die het zo goed doen. Dicht bij uh, de Olympische Spelen zijn. We gaan terugblikken op de afgelopen sportweek met uh, Turner, natuurlijk... Soms die twee keer viel, moeten we daar nou mee. Champions ja. League die is beslist. Laatste beslissingen in de eerdere divisie. En de matchfixing, oftewel wedstrijden die worden verkocht. Iemand van Duren ja. heeft daar een mooi artikel over gesproken. Dat is besproken ook in de Tweede Kamer. Daar gaan we het zo meteen ook okay. even over. Oké, ja. dat allemaal in sportforum na half vijf. Volgende ja. week is Opium de weer. De laatste voordat de sportzomer losbreekt dan met muziek van Hummingville. En bovendien maken we dan bekend, ja, weer bekendmaking... van de nominaties van de Louis Door en de Theodor. Wie komen daarvoor in aanmerking? Wie krijgen die in september? Dat hoort u volgende week in Opium Radio. U kunt reageren opium met AVO.nl. Ik wens u een fijn weekend en graag tot volgende week. Zaterdag. Opium. Avro. De Duitse minister van Verkeer wil haast maken met de invoering van een tolvignet voor personenauto's. Hij heeft een voorstel klaar dat volgens hem snel door de regering wordt, moet worden behandeld. Het tolvignet moet de Duitse schatkist miljarden opleveren. Het Duitse kabinet is verdeeld over een tolvignet voor personenauto's. Minister Leers wil voortaan de lokale situatie van asielzoekers meer kunnen meewegen. Als hij moet beoordelen of ze in Nederland mogen blijven.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 En zondag overdag schijnt overal de zon, al zullen er zich in de loop van de dag landinwaarts en dan vooral in het noordoosten wel wat stapelwolken vormen waar zeer lokaal een bui uit kan vallen. Het is warm in het hele land, 23 tot 26 graden. En ook maandag wordt een dag met veel zon. De stapelwolken breiden zich wat uit en opnieuw kan er heel lokaal een onweersbui ontstaan. Aan de kust waait de wind maandag uit de meest noordwestelijke richting. Stroomt daarbij over de koele zee en daardoor is het op het strand wat minder warm, zo'n 17 graden. Maar vlak achter de duinen loopt de temperatuur meteen weer op. Landinwaarts blijft het kwik aan de hoge kant, zo'n 24 graden op veel plaatsen. En vanaf dinsdag is het overdag nog maar een graad of 18. Bovendien raakt het langzaam wat meer bewolkt... en in het tweede deel van de week worden de neerslagkansen ook weer wat serieuzer. a ah, hebben verkeersinformatie op de A16 heeft de Van Brienenoordbrug even Noordbrug even opengestaan. Maar de drukte neemt al af, zowel op de hoofdberijbaan als op de parallelbaan. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Cent Rotterdam Centrum en het knooppunt Terbrechtseplein staat 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. En de afrit Rotterdam-Krooswijk is daardoor dicht. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag. Het belooft nu al een uh, boeiend sportforum te worden. Uh, er wordt al uitgebreid gediscussieerd hier in de studio. Iwan van Turen, Tom Boot en Jan van Halstijn, de gasten vanmiddag. Zometeen komen ze uitgebreid aan bod. Gaan we het bijvoorbeeld hebben over de vier afvallers afval die bekend zijn geworden. Siem de Jong, Adam Maher, Furon, Anita en Jermaine Lens. Uh, maar er is meer. Veel meer wat te denken van de Giro d'Italia. Die kan vandaag wel eens beslist worden. Sebastian Timmerman. De Giro ligt weer helemaal open in de voorlaatste rit. De rit naar de Passo del Stelvio. En bij die naam, de Stelvio, gaan de harten van vele wieler. Liefhebbers alweer harder bonken en dan zijn we al over de Mortirolo gereden. Kortom, het is de koninginnenrit en in die koninginnenrit is Thomas de Gent ten aanval gegaan. De Belg van verkanselij DCM, de nummer 8 uit het algemeen klassement... op 5 minuten en 40 seconden van de roze trui van Joaquin Rodriguez. De Gent ging net voor de top van de Mortirolo. Hij is in de spits gekomen, rijdt daar nu samen met Mikel Nieve, de Spanjaard van Euskartel, de nummer 13 uit het klassement. Kortom Achter die twee koplopers rijdt Damiano Kunigo de nummer 10 uit het algemeen klassement. Dus er zijn grote namen in de aanval. En de roze trui rijdt op 3 minuten en 52 seconden. Dat betekent nog maar zo'n anderhalve minuut. Een drie kwart minuut verschil met de achterstand van Thomas de Gent in dat algemeen klassement. Het kan nog alle kanten op. Joaquin Rodriguez in zijn roze trui. Een beetje midden in die groep als we begonnen zijn aan die slotklim van de Stelvio alweer een aantal kilometer bezig zijn, want in totaal is die slotklim zo'n 22 kilometer lang. Joaquin Rodriguez laat daar al het werk opknappen door de nummer 2 uit het algemeen klassement Ryder Hesjedal. Dat is op papier de betere tijdrijder en morgen wordt de Giro uh, beëindigd met een tijdrit in En Dat is de reden dat Rodriguez het werk overlaat aan Hesjedal. Hesjedal heeft nog een ploeggenoot daar, Rodriguez heeft dat niet en die ploeggenoot van Hesjedal, Christian van der Velden, moet al het werk doen. De Gent en Jerve, dus de koplopers vlak voor Damian. En de voorsprong van de twee koplopers, 3 minuten en 45 seconden met nog 14 kilometer tot de besneeuwde top van de Stelvio. Dus, finish hoe laat ongeveer Sebastian. So nou, dat wordt uh, rond ja, net, net rond vijven, net na vijven, zo'n ja. beetje. Het zou wel eens iets nieuws kunnen vallen. Oké, okay, goed. Komen we straks bij je terug, vanzelfsprekend. De Nederlandse handballers die zijn nu in een jacht op een Olympisch ticket tegen een Nederland aangelopen. Um, op het Olympische kwalificatietoernooi werd het 28-24 tegen het gastland Spanje, werden dus verloren. Spanje was vooral in de tweede helft de betere ploeg. Richard van der Maaden in Guadalajara. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, hoe is de stand van de zaken nu in de pool? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Uh, hebben we nog kans? Ja, we hebben nog steeds kans om naar Londen af te reizen. En het wordt denk ik heel erg spannend. Morgen is de allesbeslissende dag. Nederland speelt dan heel vroeg om kwart over tien tegen Argentinië. Dan wordt er een onderlinge stand opgemaakt tussen Kroatië, Spanje en Nederland... Alle landen hebben dan vier punten en dan wordt het tellen, de doelpunten tellen. Nederland heeft gisteren gewonnen van Kroatië met één doelpunt verschil, 29-28. Het moet gewoon, dat is het meest simpele scenario, Spanje moet winnen van Kroatië of gelijk spelen. En dan gaat Nederland gewoon naar de Olympische Spelen als nummer twee. Hm. Wint Kroatië met meer dan twee doelpunten verschil van Spanje, morgenmiddag, dus na die wedstrijd Nederland-Argentinië, dan gaan zij Spanje samen met Kroatië. Dus het wordt echt zoals ze dat zo mooi zeggen, billen knijpen voor Nederland. Ik, als ik jou zo hoor zeggen, morgenochtend Nederland en dan morgenmiddag de andere twee, denk ik, wat is dat raar dat die twee wedstrijden niet gelijk worden gespeeld. Nee, nee, nee, zo gaat dat dan uh, blijkbaar. Uh, Nederland moet al heel vroeg aan de bak om, uh, om kwart over tien. En er wordt inderdaad in het Nederlandse kamp al een klein beetje over gesproken. Dat Spanje en Kroatië misschien wel op een akkoordje gaan gooien. Aan de andere kant bereiken mij ook weer geluiden dat Spanje van Kroatië heel graag wil winnen. Dat ze dat ook wel moeten voor het eigen publiek. Het hele fanatieke thuispubliek hier in Guadalajara. Ja, het is gewoon heel spannend. Nederland zal op de tribune plaats moeten nemen na die wedstrijd. Argentinië is echt een handbaldwerg. Daar gaat Oranje wel van winnen. En dan, ja, nogmaals is het dus echt spannend. Ja, zeker. ja um, Nog even over de wedstrijd van vanmiddag. Heb je enig idee uh, wat er fout ging? Ging er wel wat fout? Of was Spanje gewoon veel beter? Of hoe zat het? Ja, Spanje is een uitstekend handballand. De nummer 3 bijvoorbeeld van het afgelopen WK in Brazilië in december. Vaste klant op de Olympische Spelen. Maar Nederland stond weer uitstekend hoor, in de dekking. Vooral in de eerste helft heel sterk gespeeld. Voorsprong van 6-3. Die verdween in de slotfase van de eerste helft. Toen leidde Spanje 14-13. En in de beginfase van de tweede helft ging het een en ander fout. Je zag ook dat de krachten bij Oranje langzaam wegvloeiden. Het publiek werd echt opgezweept door de speaker. Spanje ging nog veller en nog offensiever verdedigen. Een ploeg sowieso met heel veel kracht en het technisch vaardige Nederland kon daar eigenlijk niet meer tegenop. En toen werd het uiteindelijk toch een uh, vrij groot verschil, 28-24, maar er is nog steeds hoop. Ja, mooi. Nou, dat is dan het pluspunt. Na vijf, uh, dan horen we meer. Gaan we ook uh, horen hoe de bondscoach uh, bijvoorbeeld uh, reageert, hopen we. Dankjewel Richard van der Made, voor nu. Er wordt ook uh, gehockeyd, traditioneel, bij, uh, uh, bij Pinksteren wordt er gehockeyd. De Europa Hockey League, de Europe Hockey League, Gerard de Groot in Amstelveen. Halve finale Amsterdam-Rotterdam. Hoe is het afgelopen? Dat is 3-0 geworden voor Amsterdam in een hele matige, saaie wedstrijd. Het was al voor de derde keer dat beide ploegen elkaar troffen de afgelopen negen dagen. Vorige week stond de nationale titel op het spel. Toen won Amsterdam in twee zinderende wedstrijden, twee keer van Rotterdam. En vandaag leek het wel of de ploegen zo langzamerhand een beetje genoeg van elkaar hebben gekregen. Het was heel mat en matig, ook het publiek op de tribune matig opgekomen. Dus wat dat betreft was er weinig spektakel in die 3-0 overwinning van Amsterdam op Rotterdam... Waardoor Amsterdam dus morgen in de finale staat. Verga scoorde voor Amsterdam. Don Prins scoorde voor Amsterdam. En Teun Rohof scoorde voor Amsterdam. Opvallend, Amsterdam kreeg niet één strafcorner. Rotterdam maar één strafcorner in deze wedstrijd. En dat geeft al een beetje aan. Het is al symptomatisch voor een duel dat matig wordt gespeeld. Een woensdagavondwedstrijd zeiden de spelers al eh, na afloop van het duel. Dat eh, Rotterdam dus verloor met 3-0. En nu moet morgen Rotterdam om de derde en vierde plaats spelen. Om half tien in de ochtend. En ik zei tegen Reinhard Wolf, de coach. Ik hoop dat alle spelers op tijd zijn, want het is natuurlijk een hele vroege tijd om te spelen. Het spektakel was er overigens wel hoor vandaag in die halve finale bij de mannen. UHC Hamburg tegen Dragons uit België, dat werd 2-2, dat werd verlengen, dat werd shootouts en uiteindelijk won Hamburg met 2-1 in de shootouts van de Belgen. De Belgen die het de laatste jaren uitstekend doen, zowel met het nationale team als met de clubteams, de clubteams natuurlijk hier in Amstelveen aanwezig, maar ze verloren uiteindelijk met shootouts van Hamburg en morgen dus een heuse Nederland-Duitsland in ploegen. Dus Amsterdam tegen Hamburg in de finale om half drie. En het wordt helemaal een Nederlandse finale dag natuurlijk. Omdat gisteren al de Nederlandse vrouwen van Laren en Den Bos hun halve finale wonnen. Daar mogen de ploegen wel van hetzelfde land tegen elkaar uitkomen in de finale. En daar hebben we dus een puur Nederlandse finale tussen de vrouwen van Den Bos en de vrouwen van Laren. Ook dat een herhaling van het Nederlands kampioenschap. En die is om twaalf uur. En de mannen spelen om half drie Amsterdam tegen Hamburg. De Giro op weg naar de sneeuw, Sebastiaan. Bij de beklimming van de Stelvio, ik ben benieuwd hoeveel Michel Cornelis... hoeveel zweet Michel Cornelis, de ploegleider van Vakantseleid DCM... momenteel in zijn handen heeft staan En wat zijn hartslag is. Want Thomas de Gent is er alleen van doorgegaan. De Belg van Vakantseleid, de nummer 8 in het algemeen klassement... op 5 minuten en 40 seconden van Joaquin Rodriguez... op 12 kilometer van de top rijdt hij solo aan de leiding. En die Rodriguez met Hesjedal in de groep favorieten op 3'47". Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, we gaan de, de afgelopen week doornemen met uh, drie gasten waarvan u Tom Boot ongetwijfeld kent. Iwan van Duren kent u ook. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Het is niet de eerste keer. Voor Jan van Helst wel. Eerste keer hier? Ja, met de buurt. Van harte welkom. Ik ben benieuwd hoe je het er vanaf gaat brengen. Dank u. Uh, aan het einde van de uitzending ik... zal de jury uh, Tom en Iwan jou beoordelen. Ik voel de druk. Ja, dat dacht ik al. Iwan, wat is jouw moment van de week? Ja, die, dat moet toch je mooiste moment zijn. Het is niet origineel, maar. Ja, dat de... hoeft niet. Nee? Nee. Moment in de algemene zin. Hoeft niet mooi te zijn, maar als jij zegt van nou, ook helemaal. Het was mooi, het was en Het was ook een algemene zin een moment. Het was uh, die, de manier waarop Drogba, die oude Afrikaan daar in, in die bal binnenmokerde in München. Iedereen was natuurlijk was gefrustreerd over Chelsea, noem maar op, allemaal. Maar wat een, wat een spits en wat een, dat geweld dat erachter zat. En de manier op die bal insloeg. En de wil daarachter, ja, dat vond ik echt geweldig om te zien. En uh, daar heb ik echt enorm van genoten. En daarnaast, de manier waarop hij daarna naar de tegenstander gaat. Uh, de voorzitter, de eigenaar betrekt bij de huldiging. Uh, de rommel troost. Ja, Sierad, uh, Sierad voor de sport. Ja. En vervolgens ja. zegt dat hij weggaat. Ja, maar dat mag toch? Ja, nee, maar dat is natuurlijk... Omdat hij, niet... ja, dat is perfect. Perfect ja, ja, ja. einde. Dus als we dat hier om zes uur zo redden, doen we het ook goed. Ja, het, vreemde ja. is, het vreemde is die tegenstelling. Want in de halve finale nou, tegen Barcelona in Londen was het dramatisch. Het ging op de grond liggen en weet ik veel wat. Dus ik zie liever die dorp die jij nu beschrijft... dan die van een half finale tegen... Ja, dat, vond, dat vond ik juist het knapper. Want heel vaak... Ja, ja, ja, ja. Je op... even, even de uitleggen ja, dit over is mijn rondje van, van de week. Dit is, dit is mijn moment. Het is zo mooi ja, te Het Ja, de Iwo was nu aan het woord, hij heeft zijn moment gedaan. Zometeen gaan we erover discussiëren, want de Champions League staat ook in het rijtje. Jan van Halst, goedemiddag. Ja, ik heb het pijnlijkste moment. Tenminste, voor mij persoonlijk, zoals ik dat voelde, was het uitsluiten van Arjen Robben. Een hoop gedoe ook over die wedstrijd natuurlijk. En vooraf, penalty gemist. Dan verwacht je toch in een warm nest weer terug te komen. Als je nou bij de grote concurrenten in het stadion speelt... dan kan je nog verwachten dat je uitgefloten wordt. Maar door je eigen mensen die ook... Dienen te vangen, vind ik. Tenminste, zo denk ik altijd over supporters. Ja, je zag gewoon uh, bij elk bal contact, uh, contact dat hij dacht: nou, tikkie breed, ik uh, speel het uit. Gauw ja. douchen en wegwezen. Ja. En ik denk, en ik hoop het ook wel een beetje, nooit meer terugkomen daar. Goed zo. Dankjewel. Tom. Uh, ik neem niet voetbal, maar het handbal. We hebben Richard net gehoord. En het is nu voor het eerst dat we een hele goede kans hebben om weer een ploeg. Zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De dames vroegen: Zaalhandbal, dat ze van Kroatië gewonnen hebben, is denk ik een sleutelwedstrijd. Uh, de laatste WK was Spanje, hoorden we net drie. Kroatië zeven en Nederland 15. Dat is een fantastische prestatie. En Er werd net een beetje angst uitgesproken... dat Spanje en Kroatië het op een akkoordje zouden gooien. Daar geloof ik helemaal niet in. Dus na de uitschakeling van de damesploegen waterpolen en volleybal... vind ik het leuk dat de handbalsters het misschien wel redden... Hmm. En, uh... Met een nadruk op, misschien morgen meer duidelijkheid hè? Ja. als Spanje eventueel wint. Ja. Van Kroatië, laten we het hopen, als Nederland dan wint van Argentinië. Maar we beginnen natuurlijk, Bas Stigler die is erbij, onze oranje wortje. Dag Bas, over Dag, de, de afvallers. Um, Siem de Jong, maar her Anita en Lens, die hebben lang gesproken, hebben wij begrepen... met uh, de bondscoach en hebben een slecht nieuwsgesprek gehad. Is dat een uh, grote verrassing voor jou, uh, Bas, dat er deze vier zijn geworden? Nou, bij een aantal wel, bij een aantal ook niet... Uh, laten we beginnen met Siem de Jong. Dat had iedereen wel zien aankomen. Want die is ja hoe knullig dat ook klinkt als dus je het zo formuleert wat overcompleet. Neem je hem mee, dan moet je echt afvallaaien of van de vaart bij wijze van spreken thuis laten. Het is daar zo druk bij die aanvallende middenvelders. Dat iedereen, en ik denk Siem de Jong zelf ook dat wel zag aankomen. Dan moet je zeg maar voor rechts voorin. Ik kan het op verschillende manieren benaderen, maar zeg maar even rechts voorin moet je toch een keuze maken tussen Narsing of Lens, hoewel je met Lens ook nog wel in het centrum kan. Uh, maar dat hij tussen die twee een keuze moest maken, dat zagen we wel aankomen. Um, nou ja, dan kiest hij voor Narsing. Die natuurlijk in die wedstrijd tegen Bayern München wel heeft laten zien... dat hij ook met zijn snelheid heel dreigend kan zijn. vond dat er nog genoeg op aan te merken was ook. Namelijk nog lang niet rustig in de drukte. En moest nog heel veel wennen aan zijn omgeving en aan het hoge niveau enzovoort. Terwijl het tempo niet zo hoog lag. Maar toch, Lens is wat ervarener en wat rustiger. Maar goed, dat moet ik er dan in algemene zin bij zeggen... dat ik eigenlijk van tevoren had verwacht... dat Van Marwijk alle jonkies zou laten afvallen. Omdat dat nou eenmaal in de lijn van Van Marwijk is. He, want ervaring weegt ongelooflijk zwaar bij deze bondscoach... maar die keuze heeft hij dan in ieder geval hier anders gemaakt. Dat me heraf zou vallen zag ik ook wel aankomen... want die is natuurlijk wel voetballend heel goed... maar die heeft in die wedstrijd tegen München om maar eens wat aan te geven. Ook wel twee, drie keer cruciaal balverlies geleden. Dat leverde een tegengoal op, dat leverde die kans van Ribéry op in het zijnet. En ik denk dat Van Marwijk toen gedacht heeft... ja. Voetballer kan die wel, maar laat hem ook op dat niveau maar wat groeien. jongen is ook 18. Die gaat gegarandeerd 50 Interland spelen in zijn leven. Maar nu nog even niet. En ik ben het meest verrast over Anita. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Want die kan linksback spelen, rechtsback deed hij tegen Bayern eigenlijk best goed. Die kan controlerend op het middenveld spelen. Uh, je zou nog kunnen zeggen, Boeleroes, die nu eigenlijk reserve rechtsback is... zie ik desnoods als reserve centrale verdediger. Dan heb ik Anita als rechtsback. Dan had ik Anita gehouden. En of Vlaar of Bouma bedankt voor de moeite. Want die vond ik eerlijk gezegd... Uh, op de trainingen niet de beste indruk maken. Zeker Flaar niet. Ja, Jan van Alst. Wat vind je ervan, van de redenering van Bas? Ja, ik ben het wel uh, in grote lijnen met, met hem eens. Met name met uh, de namen. Alleen, ik, uh, ik zou Luc de Jong gelaten hebben... in plaats van Lens. Ik heb, uh, ik heb het idee in deze voorhoede... dat ze niet helemaal complementair aan elkaar zijn. Kijk, je hebt ook wel eens wedstrijden dat je achter, achteruit gedrukt wordt. En heeft Lens met name in de tweede competitiehelft... bewezen dat hij uh, met snelheid toch heel veel gevaar kan stichten hè, bij de, bij de wedstrijden van PSV. Uh, daarnaast heeft Luc de Jong niet de beste tweede seizoenshelft achter de rug. En hij heeft, geeft het zelf ook toe. Uh, uh, niet helemaal fit. Dus uh, daar had ik de keuze in gemaakt. En, en dan had je in ieder Nassing ook nog kunnen houden. Ja, maar de andere namen, daar kan je hier wel in vinden. Heb je ja, en nee, niet ook. Daar begrijp, uh, begrijp ik ook weinig van. Die is zo multi-inzetbaar... Ja, die, uh, dat is gewoon heel erg prettig. Helemaal met kwetsbare posities uh, links en rechtsback bek uh, die, uh, die de bondscoach heeft. En op het middenveld. Want iedereen vertrouwt natuurlijk op Van Bommel. Maar uh, ja, zijn uh, fysieke gesteldheid hangt aan een zijde draadje natuurlijk. Ja, het ziet er allemaal wel fit uit, maar op die leeftijd loop je gewoon een risico. En Anita heeft er gewoon een geweldige tweede zelf achter de rug. Hm. Dus wat dat betreft heeft hij echt als een routinier gespeeld. En zou hij die positie zo in kunnen vullen? Ja, nou, strikt genomen, oh, als ik daar nog iets over ja. mag zeggen. Um, zijn die posities natuurlijk wel dubbel bezet. Want je hebt en Van Bommel en De Jong en Strootman en Schaars. Hoewel ik denk dat hij eigenlijk toch als linksback gaat beginnen straks. Dus strikt genomen heb je er daar wel vier. Maar ja, je, hebt wel een, uh, je begint eigenlijk met je twee rechtspoten in de basis naast elkaar ja, en dan niet, hou je twee linkspoten erachter. Maar niet in de rol zoals Van Bommel speelt. Uh, Van Bommel en Anita zijn uh, twee spelers die, die zo slim in de positie kunnen spelen. Strootman is toch wat meer aanvallend. Uh, schaars qua tempo en daarnaast ook nog linksbenig uh, vind ik ook een, een ander type speler. Ik, ik had niet echt achter de hand gehouden um, uh, voor Van Bommel. Ik denk dat de bondscoach heeft gedacht... als Van Bommel wegvalt kan ik altijd met Nigel de Jong nog op de positie gaan spelen. Maar ook dat vind ik weer een heel ander type dan, uh, dan Van Bommel. Of zou hij in zijn achterhoofd hebben, want dat zat ik me af te vragen... om misschien dat hij straks toch uh, een variant kiest... waarbij hij meer met één dan met twee controleurs speelt. Want ja, dan heb je er ook niet zoveel nodig. Nee, dan nou, had ik niet helemaal gehouden. Want die heeft daar juist zijn waarde bewezen bij Ajax. Ik wil nu even de mening van Iwan horen iemand ik ik ik ik van, van Duren? Ja, ik, ik, ik vind het een uh, vrij logische selectie. Er zijn natuurlijk altijd een paar posities waar je over kan praten. Ja, haal die vier er eens uit. Die er nu, ja, die zijn er al uitgegaan. Maar uh, wat eraf, je daarvan vindt. Ja. Die er afvallen. Nou, ik vind, ik vind het niet zo onlogisch. Ik, ik zie wel dat die discussie er niet Ik vind het opvallend dat Baumer erbij is. Ik, bedoel, dat het geen, ik denk dat weinig mensen dat uh, hadden bedacht gezien zijn seizoen. en uh, ja Ik vind Willems de opvallendste. Die jongen een jaar geleden had nog niemand van hem gehoord... behalve de mensen die echt in het voetbal zaten. En nu wordt hij gewoon gekozen op eigen kwaliteiten Dat vind ik echt heel erg opvallend. Uh, Tom Boots, uh, als je er als coach naartoe kijkt... wat zou dan de reden kunnen zijn om Bouma er juist wel weer bij te houden? Een ervaring? Nee, ja. Ik vind ook dat hij eraf moet. Maar ik wist al dat hij gekozen zou worden. Want als je iemand een oudere speler erbij neemt... dan moet je hem bijna houden natuurlijk. Hè? Dus uh, ja, dat is ervaring natuurlijk. Wat ik maar, maar wacht even, je, je gaat er heel makkelijk overheen. Waarom, is dat, uh, waarom moet je dat? Je, je vindt dat je het niet kan maken richting een ervaren speler... om nee, hem erbij te halen en mee. weg te sturen. Dat kan niet meer. Als je, ik weet niet, 31, 32 jaar. Je neemt hem erbij dan is het niet meer om te proberen. Dan heb je een vooropgezet plan daarvoor. En dan is het bijna zeker dat je me erbij neemt Jan, is dat houdt. logisch? Vind je dat ook logisch? Ja, ja dat is hier wel logisch. Maar, maar daarom heb ik ook zo verbaasd hoe er hoe met Emmanuel is omgegaan. Het is natuurlijk niet de leeftijd van Bouma. Maar het is er ook een speler, AC Milan. Eh, nou, statuservaring. Ja, ja, ook, ook redelijk statuservaring. Redelijk tweede seizoen zelf achter de rug. Om die even een paar dagen op te roepen en daarna zo ja. weg te sturen. Ja. Zonder te informeren ook nog. Dat was ook even pijnlijk. Dus... Dat betreft, uh, maar ik begrijp wel inderdaad, ja, als je zo'n vaarspelers bouwen erbij haalt... Ja, dan kan je bijna vergif op innemen nemen dat hij die, die erbij houdt. Maar Ton, je ja. er wat anders zeggen. Nou, he? Ik vind het jammer dat Maher er niet bij is. He, hij heeft wel fouten gemaakt, dat is een hele jeugdige speler. Dan laat je maar niet spelen, maar doet dan ervaring op zo'n toernooi. Want in principe is van maarwijk uh, tot 2016... nou, tegen die tijd speelt Maher zeker natuurlijk. He. Dus laat hem gewoon in het to toernooi ervaring opdoen... en gewoon zeggen, jongen, je komt het veld niet in. Moet je de nee, overweging meenemen duidelijk. als coach? Wat? Moet je de overweging meenemen als coach in een toernooi waarin maar één ding telt en dat is je eerste plaats halen? Ja, maar de, ja, ik begrijp nu over de baas gewoon. Ik ben ook bondscoach geweest en eh, nummer. 10, 11, 12 kwamen toch niet te spelen. En daar nam ik jochies van 16 voor mee. Die heel talentvol waren. En dan in de loop der tijd gingen spelen. Maar dit is een keer meemaakte. Ik ben ervan overtuigd dat Van Marwijk ook niet iedereen laat spelen. Dat geloof ik. Hij krijgt al problemen als niet iedereen geblesseerd is, zal ik maar zeggen. Iwan van Duren, het EK is een mooie leerschool voor mijn her. En die krijgt hij nu niet. Nou, kijk, Van Marwijk heeft als opdracht uh, van, uh, van Oostrein meegekregen... om na dit toernooi uh, te gaan bouwen aan een ploeg die er ook in 2016 za zal staan. Hè? Dus de, dat moet ook gebouwd worden. Hij neemt ook bijvoorbeeld Willems al mee. Maar hij staat niet bekend natuurlijk om de man die enorme risico's neemt. En hij het uh, liefst wil zoveel mogelijk uh, zekerheden in zijn selectie. En dit is al redelijk avontuurlijk voor hem, uh, vind ik. Zo'n zo Willems er bijpakken. bij pakken. En Maher, uh, precies wat Jan zegt, ik zou me ja, alleen voor de lol mee te nemen, uh, Stel nou dat er wel twee, drie mensen geblesseerd raken op paal. Je wil al die posities dubbel bezet hebben. Ja, maar hij hebben. kan nog ook aardig voetballen natuurlijk. Ja. En ik gaf mijn overweging. Ja, maar en... hij kan aardig voetballen, maar hij kan je ook de wedstrijd kosten. Natuurlijk. Als je, wil jij hem opstellen in een ja, al halffinale? Als, als je nummer 18, 19 of 20 erin moet zetten... dan zit je al echt in problemen. Ja, maar dat kan gebeuren. En Van Marwijk denkt, volgens mij denkt Van Maarwijk wel zo... en al die posities, ik heb er daar twee, drie... en dan kunnen er gewoon 1, twee wegvallen. Nou, dus, ik gaf alleen mijn overweging. Ja, maar ik geef, je bent met velen hoor, want heel veel mensen, dat merkte ik ook om me heen, heel veel mensen zijn enorm teleurgesteld, omdat Maher natuurlijk een fantastisch begnadigde voetballer is, zeg maar. Dus ik, dat begrijp ja, ik ook wel, maar ik snap van Marwijk ook wel. Ja, maar daarom doe ik het niet. Ik heb gezegd, juist voor de toekomst zou ik hem erbij nemen en normaal niet laten spelen. Ja, jij bent de topcoach, dus ik bedoel, dan leggen we ons daar maar neer Nee, in, maar iedereen heeft zijn eigen ideeën ja, nee, Ik ben, ben ik benieuwd dat... ook hoe Maher zelf hierop reageert. Ik hoop dat hij pis en pis link is. Dan hebben we zeker, sowieso een talent voor de toekomst. Ja. He, want, uh, en, ik, ik merkte ook uh, de laatste weken, ging hij een beetje van zich afbijten. He, want het was echt de, de nationale knuffelbeer, ook voor mij. En dan ging ik roepen, ja, ik denk dat ik weg wil. ik wil een volgende stap maken in mijn carrière. Ik denk, hé, hey, daar komt een beetje een, een, een schofje naar, naar voren. En ik hoop ook dat die pislink is nou. Want dan, dan gaan we echt genieten van het hem. Het kuiten komen bij dat je wordt wakker. Bas zijn er reacties al eventueel via Twitter van die vier uh, die zijn afgevallen? Uh, dat is me eerlijk gezegd nog niet zo opgevallen. Ik geloof wel dat er allerlei ploeggenoten gereageerd hebben van, uh, van die vier die ze of een hart onder de riem steken of iets vergelijkbaars. Mm. Van de vier zelf nog niet zoveel gehoord, maar ik kan me voorstellen dat je je even een beetje verschuilt en denkt het zal wel even. Mm. Ik, mag, ik wil nog wel één ding als mag even zeggen over, uh, over die afweging van Van Maarwijk om nou wel of geen jonge spelers mee te nemen. Die heeft gisteren bij de persconferentie expliciet gezegd, ik ben bezig met een toernooi. En dat toernooi wil ik zo goed mogelijk uh, ver volbrengen, zo ver mogelijk komen. En er staat nergens, ook in mijn contract, niet dat ik moet denken over jeugd en de toekomst enzovoort. Dus dat gaf eigenlijk al wel aan dat hij dacht, ja, ik leef nu... en ik moet de sterkste selectie samenstellen waarmee ik nu iets kan bereiken. En wat er over twee jaar is, dat zien we dan wel weer. Ja. Maar is het misschien ook niet... Dat bedenk ik nu. Maar hij heeft nog niet gekozen voor Nederland of Marokko. Hij heeft dus nu nog geen interland gespeeld. En kan dus altijd nog voor Marokko kiezen. Ja, maar no, valt duidelijkheid, die was Ja, die, heeft die dat wel gezegd. Hij heeft juist gezegd dat hij voor Oranje kiest. Ongeacht wat er nu ja, gebeurt. Ja, maar hij heeft nu nog de mogelijkheid om uh, af te stappen. Is strikt genomen kan hij zich nu nog bedenken. Maar ja, ja, dus dat als hij als je... had hij overigens ook na deze week nog gekund. Want oefenwedstrijden tellen daar niet in mee. Nee, precies. Dat wil ik even zeggen voor de mensen die denken: hij heeft toch in een Oranje shirt gespeeld. Tegen Bayern telt niet mee. Als hij geen interland zelf. Tegen Bulgarije dus kennelijk ook al niet. Nee, dat maakt niet uit. Oefenwedstrijden tellen daar niet in meedoet. Ah, oké, okay, duidelijk. Maar jij bedoelt Ton dat eventueel dat hij een mentale tik heeft gekregen, dat hij zegt van, jongens, krijgen allemaal het hele weer nu heb omgepraat. Het is een jochie van 18 jaar en ja, hij, ja. hij krijgt toch veel adviezen, denk ik. Nee, maar hoe mag... schat jij dat in, Bas? Nee, dat, ik, daar geloof ik helemaal niks van. Voor mij is het juist een hele rustige jongen die het allemaal redelijk op een rijtje heeft met verstandige ouders ook en verstandige mensen om zich heen. Ik denk niet dat hij zich nog bedenkt. Het is natuurlijk, kijk, de afgelopen week kwam ineens dat persbericht van maar herkies definitief voor Oranje. Dat vonden wij een beetje uh, merkwaardig. Daar hebben we ook zelfs een beetje lachen over gedaan. Want ja, dat was natuurlijk eigenlijk van tevoren al wel bekend. Want je gaat niet iemand meenemen naar Lausanne als een van de 27... die dan een week voordat het EK begint ineens zegt... ik kies toch voor Marokko. Dus dat wist iedereen al. Maar hij heeft het nu officieel gezegd. Nee hoor, ik geloof echt niet dat hij daar nog op terugkomt. Jan? Nee, gelukkig maar. Gelukkig ja. maar. De pareltje van ons. Ja, aanwinst, Iwan, voor het Vlaamse voetbal, uh, her ja ook leuk net zoals Affolai en Boeleroost dat hij kiest uh, voor oranje dat vind ik uh, heel prettig ja. en uh, ja je, jongens van 18 je moet het altijd nog al maar zien over twee drie jaar zeg maar maar ja in potentie dat is natuurlijk een heerlijke voetballer ja. Dries Boesatte was ooit volgens mij uh, de eerste die die overstap maakte dat is me goed erin zo er komt even uh, een triviaatje ja. naar boven eventjes, ah. ja. Uh, gaan we even over nadenken uh, Sebastian Timmerman die uh, kijkt natuurlijk nog steeds naar die wielrenners die zometeen sneeuwbanden onder moeten gaan doen heb ik begrepen Sebastian er ligt genoeg sneeuw bovenop de stel het is episch, het is uh, heroisch. En misschien wordt het wel historisch voor vakantie voor de Belg Thomas de Gent. Want ik zou willen uitroepen uh, naar de groep met favorieten Atensi Rodriguez in je roze trui. En attentie Hesjedals, Carponi, Basso, Ouran, Pozzo Vivo en Cadret. Als jullie hier niet een hele gevoelige nederlaag willen leiden, moet er wat gebeuren. Want op 10 kilometer van de finish is de voorsprong van Thomas de Gent, de eenzame koploper. Vijf minuten en vijf seconden op die groep met de leiders, met de top 7 van de Giro. De renners die voor Thomas de Gent staan in het algemeen klassement. En Thomas de Gent staat maar op 5 minuten en 40 seconden van die roze trui. Dus hij heeft nog 35 seconden nodig. En dan rijdt hij op de Stelvio, waar de boomgrens inmiddels is bereikt. En waar hij tussen nu eigenlijk de wat grauwere weilanden en rotsgebieden doorrijdt richting de sneeuw. Bovenop die top in de laatste zeven kilometer is de Gent misschien wel op weg naar gewoon een dubbelslag op weg misschien wel naar niet alleen de ritzegen in de koninginnenrit van deze ronde van Italië maar ook naar de roze trui want bij die groep met achtervolgers daar moet de Christian van der Velde moet daar heel veel werk op, op knappen daar zit Hesjedal in derde positie Rodriguez wat verder weg zeven kilometer nog te gaan het gaat er steeds mooier uitzien voor Thomas de Gent goed nemen wij afscheid van Bas Stigler tijdelijk dag Bas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 Actie, actie, maar dan op z'n schaaps. Nee. Natuurlijk ook veel vogelzang, want met het mooie weer wordt dit weekend de piek van de vogelzang verwacht. En als er nog tijd overblijft, eikenprachtkevers, live muziek van Wooden Wind, waterjuffers, Big Broeder en de Vare Haan. Morgenochtend van 8 tot 10, Radio 1, Vroege Vogels, het nieuws van alle kanten.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. bruinzeelparketnl slash monta. Zo, kinderen naar bed, tv aan, even heerlijk relaxen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialist in lekker zitten. Geef Nederland Geef. Voor de kunstclub van je al. Voor de piano van het koor van je zusje. Voor de restauratie van het carillon. Steun de cultuur in jouw buurt. Geef aan de Anje-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Stort op rekening 5050 of sms cultuur naar 4333. En geef eenmalig 250 aan cultuur. Juist nu. Klein, groot, altijd op uw maat. En in stof of leder. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, Specialisten lekker zitten. e-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Ga naar prominentsitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent Specialisten, lekker zitten! Dit is Radio 1.